Morgen eerst vrij veel bijen, later droger en meer zon. Bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. zon, zon, Zee. Zandvoort. zon, zon, zon, Dit is Dit zomer van zomer van ZFM. Met nu het laatste uur. het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 En was dat een, een hele grote overgang van Suriname naar Nederland op die leeftijd voor jou? Ik was uh, een taandelijk vrij meisje. Ik danste toen al in Suriname. Mm -hmm. ik, uh, dus ik was uh, altijd uh, een beetje anders dan, andere zussen, dan mijn andere zussen. En ik, um, ja, ik, ik dacht meer over mezelf na dan over mijn tante met haar, haar uh, daggauw en, en, en haar, haar oorlogsproblemen. Uh, mm -hmm. Ja, je was...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 En doordat ik hem leerde kennen, heb ik een wild leven geleid met Niels Ik Heb daar ook een boek over geschreven, De Himmelische ja. tijden, des Niels Nowak. Maar toen Niels stierf, ben ik tot besef van zonde gekomen. Toen heb ik gewoon ingezien dat het niet alleen maar dans en. en, en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 op dans gedaan mm.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 Maar dat God ziet je hart en God ziet wat je doet voor de mensen om je heen. In dit geval wat je vertelt van Tante Bettina die de Joden hielp. En zelf daarvoor gestraft werd, zeg maar. Het is dus heel interessant om dat in het boek Tante Bettina vertelt te lezen. En ook je andere boeken zijn allemaal zo boeiend. En je, je zingt. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor al deze informatie. En we kunnen daarmee verder als we...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 Van zond en alle smet. Ik dank u, dank u, vader. En dat uit uw aan. Dank u, dank u, vader. op dat tot dat te gaan. Toda rabavino, simcharam benissa. Toda raba vinu Kuranu korin, toda Raba vinu, ha Josef venki sond, toda raba vinu, shonatan et benou, toda raba vinu, se shafak etam, toda raba vinu kussia uhastun, toda raba vinu, na tatabi fiam. Graag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 Yerushalayim And I took it to my father And